Voor de pauze. En uiteraard uh, heeft men massaal de cd gekocht, want er zijn er nog maar drie over. En nu gaan de heren weer zingen. Ik verzoek de heren vriendelijk om weer naar het podium te gaan.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 Monaco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 Dames heren, musical in.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 We zijn toe aan het uh, laatste optreden... maar uh, na dit optreden... dan zingen wij samen met de koren en u als publiek heel graag... het mooie Gloria. Dus blijft u naar het gemengd... Uh, Zandvoort Koopensemble nog even zitten... zodat we samen het mooie Gloria kunnen zingen. U heeft kunnen genieten van een gratis concert... maar zonder de hulp van onze sponsoren... was dit niet mogelijk. En wij hopen dat u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 En ik wil graag bedanken Inge Stali van Musical Inge. En bedanken wij Minusca Sass van het Gemengd Zandvoorts Koperensemble. Ensemble. Johan, wij willen jou ook bedanken. Johan Leeman van het Zandvoorts Mannenkoor. En wijnen aan de piano. Wat was die goed, hè? Yes, yes, yes! Yes, yes! Gerard Bosman van het gemeente Zandvoortskoper ensemble en accordeon. Dan willen wij graag uh, Zoe en Nienke, en Vincent en Koen ook graag even bedanken voor hun aanwezigheid en hun spel.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 Er kan ook een drankje gedronken worden bij de ingang.